Het leven als eenheid in je dragen Een gedeelte uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid Woorden van etti Hillesum Binnenin me zit een heel diepe put En daarin zit God Soms kan ik erbij Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put Dan is God begraven Dan moet hij weer opgegraven worden ik stel me voor dat er mensen zijn die bidden met hun ogen naar de hemel geheven. Die zoeken God buiten zich. Er zijn ook mensen die het hoofd diep buigen en in de handen verbergen. Ik denk dat die God binnenin zich zoeken. Waarom heb ik zo'n beklemd gevoel van binnen? Ik heb nog geen grondmelodie. Er is nog niet één vaste onderstroom. De innerlijke bron waaruit ik gevoed word, slipt altijd weer dicht. En bovendien denk ik veel. Maar met denken kom ik er toch nooit uit. Uit moeilijke gemoedstoestanden kun je niet denken. Dan moet je je passief maken en luisteren. Weer contact vinden met een klein stukje eeuwigheid. Ik ben niet alleen moe of treurig of angstig, maar ik ben het samen met miljoenen anderen uit vele eeuwen. En het hoort bij het leven. En het leven is toch schoon. En het is ook zinrijk. Het is zelfs zinrijk in zijn zinloosheid. Mits men maar voor alles plaats inruimt in zijn leven. En het hele leven als een eenheid in zich draagt. En dan is het toch op de een of de andere manier een gesloten geheel.